Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In vier provincies is de brandweer vandaag druk met natuurbranden. In de duinen bij het Noord-Hollandse Overveen werd een camping ontruimd vanwege brand. Bij een bungalowpark in het Drentse Gasselte werd twee hectare heide verwoest. In Roermond was een bosbrandje. En in de buurt van Denenkamp, Overijssel, onderzoekt de politie of natuurbranden zijn aangestoken. Vandaag waren daar meerdere brandjes. Eerder dit weekend moest de brandweer ook al uitrukken voor natuurbranden bij Denenkamp. In 22 departementen in Frankrijk is een weeralarm afgegeven. Tot 11 uur vanavond kan het flink gaan regenen en stormen. Het noodweer trekt vanuit het zuidwesten naar het noorden. Er worden windsnelheden verwacht van meer dan 100 km per uur. Veel Fransen hebben een lang weekend vrij vanwege de dag van de arbeid morgen. Ook zijn er veel Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk. In Nieuwerbrug in Zuid-Holland is een motorrijder om het leven gekomen toen een boom plotseling omviel. Het slachtoffer is een man van 73 uit Den Bosch. Hij was met een groep motorrijders op pad en kon de boom niet ontwijken. De man viel en zijn motor belandde in een sloot. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen, de motorrijder overleed ter plekke. Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zijn eerste Grand Prix gewonnen. De Mercedes-coureur was in Sochi in Rusland 0,6 seconden sneller dan Sebastian Vettel van Ferrari, die hem in de slotfase op de hielen zat. Bottas rijdt dit seizoen voor het eerst bij Mercedes en nam daar de plek in van wereldkampioen Nico Rosberg, die is gestopt. Max Verstappen eindigde bij de Grand Prix van Rusland als vijfde. Hij moest op de zevende plaats beginnen en kwam al snel twee plekken naar voren, maar daar bleef het bij. Zijn Red Bull-teamgenoot Ricciardo viel uit met een oververhitte rem. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vannacht valt in het midden en zuiden wat regen. Morgen bewolkt met een paar buien. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog en het wordt een graad of 14. Dit was het. End. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dennis Mooij van de ANBB. In De Randstad viel op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor het knopen de hoek 4 kilometer door een ongeluk. Dat kost je 20 minuten. N44 richting Den Haag staat bij Wassenaar 2 kilometer. En op de N200 staat het vast. De weg Zandvoort-Haarlem is in beide richtingen dicht tussen Zandvoort en Overveen. Dat heeft te maken met een duinbrand. Omrijden kan dan via de N201. En daardoor is het daar ook een stuk drukker tussen Zandvoort en Haarlem.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 Wrong night to face reality. Oh, oh, oh, oh,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 I want to tell you baby make up your mind i want you to tell me don't step gone So... be right THEY